1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Steeds meer landbouwgrond in derde wereldlanden... komt in handen van internationale investeerders... ten koste van de bewoners van het gebied. Dat staat in een rapport van Oxfam-Novip... over de wereldwijde handel in vruchtbare landbouwgrond. Het gaat om ruim 200 miljoen hectare land... dat verkocht is in de afgelopen 10 jaar. Volgens de organisatie worden de bewoners vaak verdreven... en krijgen ze weinig tot niets betaald voor de grond... Het probleem speelt vooral in Afrika, maar ook in Latijns-Amerika en Indonesië. Internationale investeerders gebruiken de grond om voedsel- of biobrandstoffen te verbouwen voor westerse landen. Het Hoge Rechtshof in de staat Georgia heeft een laatste verzoek... om de executie van de ter dood veroordeelde Troy Davis tegen te houden afgewezen. De gevangenis staat op het punt om Davis te executeren voor het vermoorden van een politieagent in 1989. Er zijn veel twijfels over zijn schuld... Davis ontkent zelf dat hij de agent heeft vermoord. Ook hebben verschillende getuigen hun verklaring tegen hem ingetrokken. Ze zeggen dat ze een valse getuigenis aflegden onder druk van de politie. In een laatste poging heeft Davis nu het Amerikaanse federale hooggerechtshof gevraagd om uitstel van executie. Ook vanuit het CDA komt nu kritiek op PVDV-leider Wilders. CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma heeft Wilders aangesproken... op de woorden die hij gebruikte in de algemene beschouwingen... voor PVDA-voorman Cohen. Wilders had het over een bedrijfspoedel, een schoothondje. Volgens Van Haarsma Buma is dat respectloos en zinloos. Ook CDA-vicepremier Verhagen was kritisch. Als het bedoeld was als humor, heeft hij de plank flink misgeslagen zijn Verhagen. In de derde ronde van het KNVB-toernooi is FC Utrecht uitgeschakeld. In Doetinchem won de Graafschap naast het strafschoppenreeks. In de normale speeltijd was het 1-1 gebleven... en ook de verlenging leverde geen beslissing op. Het weer, vannacht wisselend bewolkt, af en toe wat regen... en minima rond 11 graden. Morgenochtend nog kans op een bui. Morgenmiddag droog en zonnige periode. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Colette van der Ven. Welkom terug in het huis van de maan. Het eerste uur sprak ik met Ingrid Robijns. Zij is hoogleraar praktische filosofie en het thema was rechtvaardigheid en dan met haar ogen, met haar filosofische ogen keken we naar de miljoenennota. Over rechtvaardigheid praak, praat ik straks nu. Ik, ik dacht alweer. graag met u door. Want ik ben benieuwd wanneer u. voor iemand of iets in de bres gesprongen bent. omdat u. vond dat het onrechtvaardig was wat er gebeurde. Of andersom, wanneer is iemand voor u opgekomen. omdat hij of zij. vond dat u onrechtvaardig behandeld werd? U kunt bellen naar 0800-1121, 0800-1121... of mailen naar kazaluna, Apenstaatje ncrv.nl. En Twitteren kan ook, hashtag kazaluna. Goeienacht, Ed. Goeienacht. Jij was oh, nog Ed. even aan het luisteren, omdat ik aan het uh, vertellen was. Maar uh, jij hebt een verhaal. Ja, ik heb een uh, verhaal over rechtvaardigheid op zoveel dingen meegemaakt. Maar ja, je moet toch positief blijven. Mm -hmm. Nou, ik ben uh, 40 jaar uh, deze jaar chauffeur in Amsterdam. En ik heb een uh, paar jaar geleden heb ik dus meegemaakt dat ik, uh, ja, ik moest in de Mark op een vrouwtje ophalen. Een Amerikaans uh, vrouwtje, kwam ik achter. En die moest uh, naar Amsterdam-Noord toe. Uh, uh, want ja, ze ging naar huis uit, want de huur was opgezet en ze kon in het huis van een vriendin zitten. Want die vriendin zit, zelf zat in het buitenland. Nou, ik heb er even geholpen met de spullen erin in, uh, in de auto aan het gooien. Nou, uh, we hebben alles ingepakt in we rijden naar Noord. En uh, nou, ze willen, ze willen afrekenen en uh, nou, die tas, geen tas, waar is de tas, de telefoon, geld, alles, niks... Ik zei, dus nou ja, wij weer terug naar die Marco Palmo straat toe. Mm -hmm. Nou, het schijnt het geweest te zijn. Ze had even die tas naast de auto gezet om wat te pakken. En <laughs> die test is natuurlijk uh, verdwenen en nooit meer teruggekomen. Want boven in het oude adres was het ook niet meer. Mm -hmm. Daar had ze nog aangebeld. gebeld. Nou, die was helemaal in paniek geraakt. Ik zei, nou wacht nou even, dan gaan we even naar het Surinameplein. Dan gaan we even, even aangifte doen bij de politie. Mm -hmm. Nou wij gaan daar naartoe. Nou, en ik bel aan en uh, doet even de dienstdoende mensen doen open en ik uh, vertel een verhaal en toen is er beter gezegd, ja, moeten horen. We hebben te weinig personeel. Daar hebben we nu geen tijd voor. Komt u morgen maar terug. Nou, ik uh, vertelde het vrouwtje. Ze dus zegt ja, maar kan ik misschien dan even naar het toilet? Naar nou, ze moest ook nodig naar het toilet toe. Ik zeg nou, mag mijn vrouw dan even naar het toilet. Nee, dat kon ook niet. Ik, ik zeg, nou, dat is wel menselijk wat, wat jullie doen hier. Met een grote vraagteken. Ik zeg, maar dat komt wel goed. Ik zeg, ga maar mee. Ik, ga, ik ben met de mee gegaan naar een hotel. Dan komt ze naar de wc. Nou, ze kwam eraf. Toen barst ze een janken uit. Ja, hoe moet ik niet thuis komen? Ik heb geen geld. En uh, ja, ik, maar, ik ben mijn portemonnee kwijt. Mijn, mijn, mijn kaarten. De dus betaalkaarten. Ja. En uh, dus de telefoon, die zat ook in die tas. Nou ja, ik zeg, kom maar mee. Ik breng je wel naar huis. Nou, ik breng haar naar huis toe. Ik heb alles opgeschreven, alles genoteerd. Uh, ik zeg, dan doe je morgen aangifte. Ik ben getuige geweest. Ik zeg, en het uh, geld, uh, dat uh, komt wel als je klaar bent. Dan heb je mijn nummer Als je weer helemaal up to date bent. Nou, chauffeur, hartstikke bedankt, zus en zo. Nou, ik... Uh, ik nooit meer wat gehoord, hè he. Helemaal niks. Oh, dat is wel weer een teleurstelling, toch? Nou ja, goed. Ik heb uh, contact opgezocht ge, uh, met Cohen. In uh, onderlinge e-mails. Ik heb een e-mail uitgewisseld. Ik zeg, nou, meneer Cohen, dit is gebeurd op het plein. Ik zeg, ik heb die vrouw weggebracht. Ik zeg, ik vind het schande, visitekaartje van Amsterdam... Dat, uh, dat, dat, dat de mensen uit Buitenland, dat die werken... dat ze zo behandeld worden, dat ze geen aangifte kunnen doen... niet eens gebruik maken van het toilet. Ik zeg, maar ja, goed... Uh, ik zeg, ik zie het wel. Ik zeg, ik, ik moet nog op het geld wachten. Het is, al, <laughs> het is onderhand al een maand geleden. Nou, zegt Cohen... Je zegt, nou moet je zo horen, ik vind het hartstikke mooi wat je gedaan hebt. Het zijn er toch nog een beetje mensen die een beetje, beetje hart hebben voor de zaak. Ik zeg, ja natuurlijk, ik zeg ik ben een bedrijf Nou, de grootste giller is, ja, natuurlijk is hij achter die klacht aangegaan. En een maand later kreeg ik het geld gestort van Cohen. Nou ja. Dus hij is in de best bres gesprongen <lacht> voor mij. Dus het is niet altijd enkel maar kopje drinken wat ze over hem hebben. Dus hij staat echt wel dicht bij de burgers. Ik bedoel, kijk, dat vond ik nou fantastisch. Dus je positieve dingen werden toch weer beloond. Met, doordat je positief uitstraalt, krijg, krijg je ook weer positief terug. En dat vond ik juist het leuke. Ja. Ja. ja, maar heb je, je zei in het begin van het gesprek... ja, ik heb uh, 30 jaar op de taxi zoveel meegemaakt. Heb je ook in de taxi wel eens meegemaakt dat iemand uh, voor jou opkwam? Dus nu deed Cohen dit, Dat is trouwens een mooie opsteker op deze dag ja. voor hem. Ik hoop ja. dat hij het hoort. Ja. Um, maar um, heb je het ook wel eens gehad dat, um, dat er iets gebeurde... en dat iemand voor jou op moest komen? Nee, ik heb het uh, nooit gehoord. Het enige wat ik nog kan vertellen... dat ik op het Suriname plein stond... dat het met een noodgang regende, komt een uitwerfie in. Ik denk misschien een jaar of met de stok. Chauffeur, ik moet daar uh, tussen meer toe. Nou, is goed... Toen zat ze te bibberen. zei ze, chauffeur. Ik, ik heb niet meer dan tien gulden bij hem, hoor. Ik heb niet meer... Ik, ik zeg maar, waarom stapt je erin? Ze zegt, ik had het niet meer. Ik kon er niet meer tegen. Sorry, zet mij maar onderweg uit. Ik denk, ik ga door naar de ik zet het er neer. Toen was een tientje pakken, ik ga het terug. Ik zeg, ga, ik koop dan maar een bak koffie een broodje, maar dan moet je wel weer warm. Ik denk, jezus Christus. Nou, het zijn mooie verhalen, Ed. Hoop... Ja, dat is wel leuk. Ja. Ik bedoel, er wordt bij ons altijd zo negatief gesproken en ik probeer al omdat ik zelf nog bestuurslid ben van deze jaar. Om de mensen zoveel mogelijk sociale dingen bij te brengen. Dus dat is een van mijn grote taken. Nou, ik hoop dat ik ook nog eens een keer bij jou in een taxi terechtkom. Ja, misschien hè. Hey, dankjewel voor het bellen. Oké. Okay. En een hele goede nacht. Ja, dankjewel. Dag Vincent. Dag, hallo. Hallo, jij hebt een verhaal ook. Ik hoor een hele uh, echo. Ja, uh, zo beter? Volgens mij is het zo beter. Nee, uh, ja. Vertel je verhaal maar, ik, dat komt helemaal goed. Nou ja, het punt is wat je dus voor andere mensen kunt doen. Mm -hmm. ik, ik ben zelf bouwkundige en een jaar of twintig geleden... ik bedoel, mijn uh, voorganger was ook een Amsterdammer. Ik, ik ben ook een Amsterdammer. En wat er en in, in die periode plaatsvond... Wat, dat was uh, door de gemeente het platschrijven van panden. Dat betekende uh, dat, er uh, kwam de gemeente en die zegt, oh, dit mankeert aan het pand, dat mankeert aan het pand en zus en zo. Nou, weet u wat? U kunt het beter verkopen aan een woningbouwvereniging. En dat soort rapporten, dat waren allemaal valse rapporten. En dat ging jaar in, jaar uit ging dat allemaal zo door. En iedereen in de bouwwereld en bij de gemeente wist dat dat niet deugde totdat ze een keer bij mij kwamen met hetzelfde verhaal. Meneer, uw pand deugt niet en dit en zus en zo. Nou, omdat ik zelf bouwkundige was... heb ik die hele uh, flauwekul uh, kunnen weerleggen. En dat heeft ertoe geleid dat al tientallen, honderden rapporten... van uh, particuliere eigenaren die op basis van dat soort rapporten... Maar een plat geschreven. Die gingen van tafel. Dat heeft in, in, in Amsterdam Zuid tot drie jaar stadsvernieuwing uh, uh, geleid. Want het werden allemaal rechtszaken en toestand. Mm -hmm. We werden allemaal in het uh, gelijk gesteld. En tot op de dag van vandaag ben ik altijd nog behulpzaam bij mensen die problemen hebben met de gemeente op het gebied van, van, van dat soort dingen. Mm -hmm. Schuttingen, dakappelletjes en al die troep. Weet je wel dat ze zeggen van nou, uh, oh, dat kan allemaal niet, dit, dat, het, weg, weg. Maar en, en, en, en dat is mijn makker, zeg ik altijd wel. Want ik heb daar eigenlijk jarenlang een soort dagtaak aan gehad... om mensen te ondersteunen, gewone burgers... Tegen de overheid die hun eigendom wil afpakken, dingen wil belemmeren, dat soort dingen. En dan word ik af en toe nog steeds, ik heb het nog steeds, het wordt nu wel minder, maar af en toe ben ik er nog steeds schijt van. Maar als er iemand bij me komt en die zegt me, ik heb problemen, dit en dat en dat, en dan duik ik er weer op in. ja. En dat doe ik gewoon als een, uh, ja, omdat om, om, om, om het, laat ik zeggen, uh, mijn vak is als bouwkundige. En omdat je niet tegen die, die in jouw ogen misstanden kunt. Nou, misstanden. En uh, wat ik mij nu achteraf mezelf nog verwijt, dat ik toen niet, en uh, niet alleen ik, want ik, ik, ik was toen voorzitter van de grootste en oudste buurtvereniging van Amsterdam... Dat we toen eigenlijk geen ambtenaren hebben aangeklaagd. vanwege valsheid in geschriften in en dat soort dingen. Ja, en wat was. waarom heb je dat toen niet gedaan? Nou, ja, dat, dat vraag ik mij nu ook nog wel eens af. Kijk, wij waren toen al blij, denk ik, dat we ons doel bereikt hadden. En, en, en laat ik zeggen, dat hele juridische verhaal... van die valsheid in geschriften van rapporten en, en, en, en dat soort dingen... zeg ik nu, twintig jaar later, 25 jaar later... van, verdomme dat hadden we eigenlijk moeten doen. Mm -hmm. Want dat was het gewoon. Dat, het was gewoon valsheid in geschriften. En... en, en, en, en, en, en, en daar, er zijn zoveel, uh, laat ik zeggen, feiten die dat. Uh, of mensen die dat kunnen on ondersteunen. Maar daar waren wij op dat moment, we waren al blij dat we resultaat hadden geboekt. Ja. Maar de corrupte ambtenaren, die zou ik nu wel aanpakken. 25 ja. jaar later. En ja, aldoende leert men. Hè. En moet. Ik, ja? ik zeggen, ik was in die tijd uh, uh, binnen de aannemersvereniging van Amsterdam... zeiden ze altijd tegen mij... jongen, hou je nou gedijst, weet je wel? Want je krijgt een slechte naam. En, en, en, en binnen de gemeente en dit en dat... ik zeg, zodem niet erop, weet je wel. Dan dus zijn uh -huh. een je klootzakken. Yeah. Ze naaien de mensen. De gewone, een huistuin en keukenparticulier... die werd van zijn huis afgeholpen... Of ze werden gewoon zwaar belast met ook corrupte ambtenaren. Daar heb ik er toevallig wel eentje aan zijn staart gehad. Die is ook veroordeeld en die is. Uh... Ja, goed, die heeft straf gekregen. Want die, die, die zei tegen een klant van mij: Oh, uw schoorsteen valt van het dak en dit en dat. Ik zeg: Mevrouw, er is een, uw schoorsteen staat er strak en vlakbij, niks meer aan de hand. Nou, die. Dezelfde kerel, die is dus inderdaad gewoon, omdat hij dat vaker deed, uh, voor de Bijl gegaan. Ja, maar jammer dat je toen misschien de mensen niet hebt aangeklaagd, die ambtenaren. Maar ik denk dat heel veel mensen uh, jou zeer dankbaar zullen zijn voor je hulp. Dus dat, ja, dat is... Te... Nou ja, maar zo... Zo, zo, zo iemand ben ik. Ik kan niet tegen onrecht, onrechtvaardigheid. En als het dan met, met, met, met mijn vak gaat, helemaal laat ik zeggen, doorsnij. Uh, huiseigenaar, die, uh, ja, die, die weet niet precies van hoe het in de ramp. En die wordt dan geconfronteerd met ambtenaren van de gemeentelijke bouw en woningtoezicht. En ja, dat is gewoon uh, niet het beste soort. Vincent, ik weet je nu ook te vinden. Goed. Dank je wel voor je verhaal. En een goed, hele goede Vincent. nacht.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 Fue el presidente, siempre fiesta y canción para toda la gente, todo todo amor, sí que te gustaría solo guitar y voz para cantar y bailar, ya no vería más si fuera el presidente, una mujer llorar, y ni un niño triste en solo paz y amor, sí que te gustaría sin armas sin maldad.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 Amor en libertad, si fuera presidente. Elat la cultura para toda la gente. racismo ni hablar, si me das el poder. Una gran unidad, si me dejas hacer. Si de nuestro país fuera el presidente. Siempre fiesta y canción, para ti. Je mets président de la République. Vous les petits malins, vous êtes très sympathiques. Mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique. Pas besoin d'être président pour aimer les enfants. in Gypsy met 6 president Tineke, goeienacht. Hallo. Um, nou, een positief verhaaltje. We hebben allemaal van die nare dingen gehoord in het par parlement van Geert Wilders. Mm -hmm. um, dus heel lang geleden toen studeerde ik in Den Haag en ik woonde in Utrecht. En ik reisde elke dag met de trein en meestal met een altviool op mijn rug. Mm -hmm. En um, op een dag, toen brak de riem van mijn altviool een trein kwam aanrijden. Die was al aan het remmen. En mijn die viel tussen het perron en de trein. En ik was echt helemaal in paniek. Het was een uur of negen of weet ik veel. Echt s morgens vroeg dat het hele perron vol stond. En iedereen keek toe. En er waren nog van die koffiekarretjes. En er stond een Marokkaanse man bij. En die man die sprong onmiddellijk tussen de trein en het perron. En die pakte mijn altfiool. Eh... Uh. Hij sprong tussen de trein en het perron? Ja. Het is maar een heel klein... Een heel... heel klein, heel smal. Ik durf niet. Ik was echt gewoon... Ja, ik weet niet meer. Het was echt vreselijk. En wat ja. verbaasde je het meest? Nou ja, dat iedereen gewoon zo keek. En dat hij dat gewoon deed. En dat hij gewoon... Ja, alsjeblieft, hier heb je hem weer. Alsof er niks aan de hand was. Ja. En wat heb je gedaan? Wat heb je vervolgens... Hem... Nee, ik kon alleen maar hem heel erg bedanken en in de trein stappen. Die trein ging... Ja, misschien had ik later... Nee, het enige wat ik heb gedaan is... Dacht, het heeft gewoon mijn blik ge veranderd. Ja? Yeah. Ja, die en... mensen die heetten toen gastarbeiders, weet je wel. Uh -huh. en, en we waren ook mensen van heel andere cultuur. En uh, ja, nou, die deden werk dat wij niet zo leuk vonden. Dat deed ik ook wel als werkstudent, maar oké. Okay. En uh, dus, ja, je keek ook met een bepaalde manier of een bepaalde, met een bepaalde blik naar hun. Zo, dat heeft mijn blik heel erg veranderd. Dat is dus het enige wat ik voor hen heb kunnen doen. Het spijt me heel erg. Nou, dat is, wel ja. een, maar dat is wel een hele belangrijke verandering, want dat is ja. een fundamentele verandering in het denken. Dus dat, is, uh, dat werkt jaren door. Dus die ene sprong heeft bij jou gewoon 30, ik weet niet hoe lang, maar. Vele jaren. Vele jaren doorgewerkt. <laughs> ja. Nou, dat vind ik te mooier. Kan het eigenlijk niet? Nee, dacht ik. Toch? Dank je wel voor het Dan verhaal. Goedendag Niels. Dag. Hallo, met Niels, ja. Hi. Ik had. Uh... Naar aanleiding van het onderwerp schoot mij eigenlijk spontaan iets binnen waar ik eigenlijk nooit meer zo aan gedacht heb. Maar waardoor ik, doordat, doordat jij dat onderwerp noemde, merk dat het toch wel veel indruk op me gemaakt heeft. Mm -hmm. En dat, ik denk dat het een jaar of twintig geleden is. Ik was toen zeg maar 3,24. En ik had eigenlijk net uh, zo aan mijn ouders en in, in het gezin uh, verteld dat ik uh, ontdekt had dat ik homo was. Mm -hmm. En uh, ik weet nog dat. Uh, ja, achteraf moet er wel om lachen, maar mijn moeder had wel moeite om dat te accepteren... ook vanwege haar geloofsopvoeding en zo. Dat ging allemaal niet zo heel zwaar, maar die had het gewoon wel moeilijk mee. En natuurlijk was dat voor mij ook wel een onderwerp... want je wil graag geaccepteerd worden op zo'n moment, En het was dus best wel een issue op dat moment. En ik kan me herinneren dat mijn oudste... of de oudste broer van mijn moeder, die woonde in Nieuw-Zeeland... en die kwam toen een keertje een dagje naar ons gezin toe, zeg maar... Ik denk dat mijn de moeder hem uh, al misschien vijf, uh, vijf jaar niet gezien had, of misschien wel langer. En dat was een beetje zo'n zo jaren vijftig Nederlander gebleven, die dus uh, herinneringen had aan het protestantse Nederland waaruit hij vertrokken was. Mm -hmm. En die had de neiging om altijd een beetje zo te zeuren van wat uh, is Nederland verloederd en ik weet niet wat ik zie. En alles is zo vrij hier. En allemaal hoe je dat allemaal geïllustreerd met bijbelteksten zal ik maar zeggen. En jullie zijn ook zo vrij in Nederland geworden als het gaat om erotische dingen... en homo homoseksualiteit is heel normaal en dat staat toch in de Bijbel, bla bla bla. Mm -hmm. en ik kan me herinneren dat mijn moeder opeens uh, opsprong. Mijn oom die wist helemaal niks over mij, zeg maar. En die zat gewoon in het algemeen wat voor zich uit te filosoferen. En mijn moeder sprong opeens op en die zei tegen hem van... als je nu niet ophoudt met je gezeur over homo's, dan zet ik je de deur uit. Want ik heb toevallig een zoon die homo is. Mm -hmm. En ik ben het nu zat. Terwijl ze het er zelf heel moeilijk mee had, ook gezien haar opvoeding, zeg maar. Jij gloeide van uh, trots. Nou, ik vind dat wel een heel sterk voorbeeld van eventjes voor iemand, uh, in dit geval je eigen zoon, dan even heel duidelijk laten weten waar je, ja, waar je voor staat. Ja, maar dat moet, voor haar ook in, dat moet voor haar ook niet makkelijk geweest zijn als ze het zelf er moeilijk mee heeft gehad. Om dan op, maar dan, dan is natuurlijk de liefde voor jou, die wint het op dat moment van uh, de negatieve manier van kijken vanuit het geloof daarnaar. Ja, dus met de terugwerkende kracht vind ik het eigenlijk ook zo'n ontzettend mooi voorbeeld. Van eventjes voor iemand in de bres springen en duidelijk laten merken van... Uh, ja, je kan wel mooie praatjes houden, maar hier in huis uh, gaat het toch om andere dingen eigenlijk. En hoe reageerde jouw oom? Nou, die was stom verbaasd, kan ik me herinneren. Ja? <laughs> Want uh, ja, die was toch altijd wel gewend, was de oudste broer van dat gezin. En ze keken allemaal wel een beetje tegen op, mijn ooms en tantes. En vooral omdat hij natuurlijk maar heel af en toe overkwam. Maar die, die was dat eigenlijk nooit zo gewend ook. Want er was ook, ook nog een tak van mijn ooms en tantes van moeders kant. Waren, wij waren eigenlijk het enige, laten we zeggen, mo gezin, moderne gezin, zeg maar. Niet zwaar christelijk. En al, al die andere ooms en tantes die waren eigenlijk ook nog uh, vrij christelijk. Die hadden bijvoorbeeld moeite met popmuziek en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus in, in de ogen van die tak van de familie waren wij toch al een, een vrij duivelse familie. Maar mijn oom die was vol verbaasd dat hij opeens tegengesproken werd door mijn moeder, ja. Ik kan er met terugwerkende kracht ontzettend van genieten als ik nogal het moment terugdenk. aan ja. Maar er is niet een, een gesprek op gang gekomen toen? Nee, want het was eigenlijk niet... Het was gewoon, mijn, mijn oom hield gewoon zijn mond en die, die, die, die, die, die trok zich terug, zeg maar. Mm -hmm. Dat was niet echt mogelijk om daar... Daar was mijn, of daar was mijn oom, hij is nu negentig, dus ik, ik weet niet hoe die nu is, ik heb hem al heel lang niet meer gezien. Maar daar was hij eigenlijk gewoon niet de type voor, want hij zat zo vast in... Uh, ja, in, in, in de beelden van zijn jeugd, zeg maar, toen hij uit Nederland was vertrokken. Mm -hmm. Ik kon ook merken dat hij op geen enkele manier daar op een beetje zelfstandige manier over nadacht. Maar gewoon alle, alle dogma's uit zijn opvoeding, zeg maar, die, uh, ja, die zaten zo stevig in die man, zou ik maar zeggen. Yeah. En ik, nam het hem ook niet echt, ik nam het hem ook niet echt kwalijk dat hij die mening had, maar juist in die fase dat het allemaal voor mijzelf ook nog een beetje... Uh, ja, worstelen was om, uh, om er vooruit te komen, zeg maar. Mm -hmm. was dat toch wel even een ding dat mijn moeder zo, zo opeens zei van... Nee, nu is het afgelopen een beetje gezeik. Ja. Dat, uh, dat deed je nee. niet zo vaak. Dat soort, uh, ze zocht nooit zo vaak conflicten op met mensen. Op dat moment was het even heel stevig. Dus... Heb je ooit nog wel eens haar daar uh, iets over gezegd? Zoals jij dat ervaren hebt? Ja, ik heb dat ooit nog wel eens uh, gezegd, inderdaad. Maar ik moet zeggen, het was eigenlijk heel, heel erg... Uh, ik heb er heel lang... Uh, niet, niet aan gedacht. dat was heel diep weggezakt. Maar het, het kwam opeens naar boven toen ik het onderwerp hoorde. Dus het heeft toch even liggen sluimeren, denk ik. Nou, heel goed dat het weer boven is gekomen. Ze, nu ook, ja, ze, ze, ze, ze zit nu in de fase dat ze begint te dementeren. Dus we zijn eigenlijk met z'n allen ook een beetje afscheid van haar aan het nemen. Dus dan uh, ben je er ook wel bezig. mensen dat merk ik, om een beetje de balans op te maken. van uh, Wat heb je met je vader en moeder meegemaakt? Hè? Mm -hmm. Maar dit is dan een voorbeeld dat de balans eigenlijk heel erg naar de positieve kant uitschiet. Ja. Dat denk je dat heeft ze dan toch maar gedaan. Fantastisch. Ja. Hé, hey, dankjewel Niels. Jo, dag. Dag. En er is een mail van Jan Bakker en hij schrijft... je vraagt naar wat de mens zelf doet tegen onrechtvaardigheden. Talloze mensen doen dat, gelukkig maar. Ikzelf ben vrijwilliger op verschillende terreinen... onder andere als spreekuurhouder voor uitkeringsgerichterden. En daar blijkt juist dat de onrechtvaardigheid... waar uw studiogast het over had... bijkans institutionele vormen aanneemt... Mensen die letterlijk bijna vermorzeld worden... onder de bureaucratie die zo ingewikkeld geworden is... dat een normaal mens door de bomen het bos niet meer ziet. Je moet zo langzamerhand als gewone man zelf jurist zijn... om in de eerste plaats de brieven te begrijpen die je ontvangt... en om vervolgens al helemaal niet te spreken om bij onrecht... daar zelf al actie tegen te kunnen ondernemen. Ik heb het dan vaak over ambtelijke intimidatie... En het cynische is dat als je vervolgens in actie komt... voor de benadeelde, het eerste wat je hoort van de ambtenaar... aan de andere kant van de lijn, dat het uiteraard niet zo bedoeld is. En dat colet is praktijkervaring. In mijn sommigste buien, die er niet zo vaak zijn overigens... denk ik wel eens, de onrechtvaardigheid is onderdeel van het systeem geworden. Zonder dat iemand uit dat systeem er nu eens een keer over nadenkt. Nou, dat doet Ingrid Robijns... Maar die staat natuurlijk weer buiten het systeem. Maar wie weet dat haar denken ook van invloed wordt op het systeem zelf. Dank Jan Bakker. Goeienacht Karin. Ja, goedenacht. Uh, ik wilde het even over het persoonsgebonden budget. Mm -hmm. Ja, ik had het even gevraagd. Want ik denk, ja, nou gaat het de andere kant uit... Uh, over onrechtvaardigheid. Mm -hmm. Als er iets onrechtvaardig is, is wel waar deze minister mee bezig is. Ik kan het me niet voorstellen. Zij is zelf arts. Mm -hmm. Ja, dan zou ze veel beter moeten weten. Ik heb zelf al van begin af aan, 1996, een persoonsgebonden budget. Mm -hmm. Ja, de meeste mensen werken al die jaren ook bij mij. Ja, maar wat ze nu willen doen... Dat ze dat weghalen. Kijk, als een ander het uit moet betalen, vind ik prima. Dat zou me een borst wezen, zoals ik het dan noem. Maar ik vind het schandalig. Kijk, er zijn mensen geweest, en bureautjes vooral, die hebben de boel opgelicht. Ja, en er zijn verschillende uh, dingen heb ik daar ook over gelezen. Maar uh, je krijgt, als je naar thuiszorg moet, of het nou is voor. Uh, ja, om je lichaam te wassen of wat dan ook. Dan krijg je iedere keer een ander. En je krijgt het op een tijd dat zij het willen. Mm -hmm. Ja. En nu, ja, mijn hulpen komen op mijn tijd. Mm -hmm. Ja. Maar komt jouw persoonsgebonden budget ook in gevaar? Uh, ja. Ik heb ervoor getekend dat ik niet naar een tehuis wil. Mm -hmm. Ja, dus ik, ja dan zou ik nu moeten liegen om te zeggen... nou, dan ga ik naar hen te huis. En dat vind ik ook raar. Mm -hmm. Ja, want er wordt al zoveel gelogen. En we hadden het eigenlijk, de vraag was... Um, wie komt er voor jou op? Hè? Omdat, uh, of voor wie ben jij ooit opgekomen? Maar in dit geval, wie komt er voor jouw belang nu op, vind jij? Nou, ik denk op het moment, ja, de mensen om me heen. Mm -hmm. Ja, maar voor de rest niemand... Ja, want je hoort er verder niets meer over. En iedereen neemt het maar aan. Maar ik begrijp deze hele toestand niet. Mm -hmm. Ja, want ik hoorde, er is een bureau die heeft gelopen voor 400.000... Uh, ja, dat waren nog twee juristen, notabene ook. En daar kan ik dan nog dubbelgiftig om worden. Ja, die hebben de hele boel opgelicht. Want die zeiden gewoon, nou, we hebben zoveel mensen en zoveel betaald. Maar, en dat bleek niet waar te zijn. En zo zijn er een heleboel dingen, maar ik begrijp niet waar ons land naartoe gaat. Ik denk niet dat je daarin alleen staat. Dat nee, was... dat weet ik zeker. Maar daarom, ik denk, ja, misschien zijn er meer mensen die daar ook over willen bellen. Maar ik heb even gebeld om te vragen of dat ook kon. Ja, dat ja. kon. Ja, ja dat, dat merk ik. Ja, ja. Maar... Dankjewel voor Karen. En ik zag vanmiddag bij de algemene beschouwingen nog toch wel een aantal verontwaardigde politici die met name zich ja. ook over de PGB zorg maken. Ja, hadden. ik heb dat allemaal gevolgd ook. Ja. Ik volg alles op de radio. Ja. We maar... gaan hopen dat er uh, een andere wind gaat waaien. Want het, uh... Ja, deze mevrouw moet wakker worden, maar ik begrijp het niet. Ze komt zelf. Uh, ze is geloof ik in, in een tehuis, in een verpleeghuisarts, een verpleeghuisarts, ja. verpleeghuisarts geweest. Yeah. Dan denk ik, jij moet toch beter weten? Of hebben ze, is tegenwoordig de, de medische opleiding zo slecht... dat ze daar ook niets meer over leren over dat soort dingen? Nee, maar... Wat er gebeurt als je van een verpleeghuis in uh, de bankjes van de Tweede Kamer... of in het kabinet komt, dat mm -hmm. is natuurlijk onvoorstelbaar en onvoorspelbaar. Ja, dus ja. daar zit het min. Maar toch dank je wel voor je kreet. Ja. En we okay. duimen voor je dat het uh, allemaal goed komt. Ja, ik hoop het ook. Want anders... Ik hoef geen thuiszorg, hoor. Nee, dat nee. begrijp ik. Dan denk ik, nou, dan vervuilt de boel maar. En ik ook. En laat maar gaan. Mm. Hoog in de wolken, of dicht bij de grond. Nooit uren klagen, was altijd gezond, Verhaalt iets samen, de kaarten versturen. Lang zou je ze leven, toen is het gepe. We gaan allemaal, oh, oh oh, we gaan allemaal, oh. -oh. Leon allemaal, oh oh, oh. met een neus omhoog. Van wel aan alle mensen, familie en bekende Ver van deze wereld, niet gebonden meer aan grenzen. Staat het naar de hemel, alles wat erover is gebleven. Van mij is een enkel, die op een tegel. Heenzame gedachten, maar niemand die het verandert. Ons lot tot on een komba ligt tussen zes planken. Allemaal met een neus omhoog. De pijp uit de kist binnen, of gewoon weg We gaan, oh -oh -oh. We gaan allemaal. Oh, oh. We gaan allemaal. Oh, oh. We gaan allemaal. Op een dag van de lucht. Oh -oh -oh. Met de lach in de, de zon. Met de muziek. Met de benenlach naar boven. Groet een paar Laatste Ieren toon. Boezende mensen, of hier goed, besloten dag meer. Yeah. Hij heeft nog geweerd, het leven ging verder. Hij niemand gemeend, want we gaan allemaal. Oh, oh, oh, we gaan allemaal. En zonder, denk ik, als ik naar de lucht sta. Hoe lang tel ik nog voordat ik op mijn rug ga? Dus laat je zorgen in de midden, vandaar nog springleven. En morgen ben je dit, dus zoek alleen geluk, want dat is wijsheid. Want wie de dood in de ogen kijkt, die wordt gekust door zijn vrijheid. Wat heb je aan de pot met goud bij de regenboven? We liggen over honderd jaar, toch allemaal met de neus hey. Hey. Met een neusemhoer met de begelach naar boven, allemaal. Met met de, de begelach naar boven, allemaal. Met een neusemhoer. Huh. Roine Heise met op en opposit met de neus omhoog en het staat op een album Mannen van staal, 23 losse liedjes. Uh, we hebben het dit tweede uur over rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid. Bent u wel eens voor iemand of iets in de bres gesprongen... omdat u vond dat wat er gebeurde uit de pan rees en dat het niet kon? Of is iemand voor u wel eens opgekomen omdat hij of zij vond... dat u onrechtvaardig behandeld werd? U kunt over bellen naar 0800-1121... of mailen naar kazaluna.ncv.nl. En twitteren kan ook hashtag kazaluna. Just a little bit stronger, baby. Coulda made it last a little bit longer, maybe. Coulda made it on my own. I shoulda just let you go. I shoulda been a little bit stronger, baby. If I was just a little bit sweet, baby. I know, I know, I know, I wouldn't be. what I am You did what you did I'm glad I'm not Jos Stone met Karma. Goedenacht Betty. Ja, goedendag. Ja. En um, ik wilde zeggen dat ik door de directeur van... De, die over de kinderbijslag ging... Uh, daar ben ik echt door gered. Um, het was zo, het was ongeveer 1960... en ik had vier kinderen. Om en on, meisjes en jongens. Mm -hmm. En ze hadden dringend schoenen nodig. En dringend een jas voor de winter. Want het, meisje, het meisjesjas... Kon niet naar die jongen toe. Dat, dat kon niet gewisseld. En in welke en, tijd praten we nu? 1960. Mm -hmm. En uh, toen uh, uiteindelijk. Dus ik had brieven geschreven, gebeld enzovoort. Het had uh, geen resultaat. En uiteindelijk ben ik dus naar de Wieboudstraat gegaan. Waar destijds dus uh, de raad. daar uh, de mensen die over de kinderbijslag gingen. En uh, nou, ik ging naar dat gebouw en ik. ik ik ben, als het moet, ben ik echt heet van de naald. En, en, en dan kan niets, niemand kan me daarvan tegenhouden. Ik ging dus dat gebouw binnen. En uh, de portier zegt, dag me trouw, waar moet u naartoe? Ik zeg, ik moet naar de directeur. Toen zegt hij, nou, dat zal denk ik niet lukken. Ik zeg, nou, dat lukt wel. Ik zeg, hij is vast in het gebouw en ik moet er naartoe, nu. En uh, nou, toen hoorde ik een uh, een, iemand uh, langslopen lopen. Die zei van, iets op de vierde etage. Dus ik met de lift naar de vierde etage. Maar op de, op de eerste etage... stapte er een uh, jonge man. Een, ja, een man van een jaar of veertig. En die droeg een spijkerpak. Dat was toen uh, heel hip. Mm -hmm. De directeur in de spijkerpak. <laughs> Dat stond goed. Afijn, en nog een jonge man met allemaal mappen onder zijn arm. En uh, toen zei hij... Uh, toen zei die directeur, waar moet u naartoe? Ik wist niet dat de directeur was in de spijkerpak. En uh, ik zeg, ik moet naar de vierde etage en ik moet naar de directeur. Ik zeg, en als het me niet lukt, dan leg ik een bom in die lift. <laughs> oh, die jonge man met, met die papieren onder zijn arm, die kreeg een kleur als een boei. Want de directeur stond in de lift. De man met het spijkerbak? Ja, precies. En toen zegt hij tegen me... Uh, Loopt u maar even met mij, nee. Hij zei niet, ik ben de directeur of zo. Nee, hij zei: Loopt u maar even met mij, nee. Ik liep met die man, nee. Afijn, ik uh, zei die nou. Hij zegt: Wie u spreken wil, dat ben ik. Ik zeg: ook. Oh, dat komt goed uit. Maar toen, toen was mijn les gebroken. <lacht> Toen kon ik me niet zo weer en weer. En toen nou, barst die tranen uit. En, uh, hij zegt, wat is er aan de hand? Ik zeg, ik heb gebeld, ik heb geschreven. Ik zeg, het is al eind, eind september. Ik heb nog niks gehoord. En, en de, de kinderen hebben hele dunne solen onder hun schoenen. Die zijn versleten. Ik zeg, een die toen met een sterretje. Ik zeg, ik weet het niet meer, hoor. Toen zegt hij tegen me, nou... Naam en adres en bla bla en... Uh, ik zal eens dus even kijken wat er aan de hand is. Nou, hij, uh, hij, hij bleef weg en, die, en toen zegt hij tegen een langslopend uh, dametje. En zegt hij zegt die mevrouw even een kopje koffie. Ik ben zo terug. Fijn, ik kreeg een koffie aangereikt en uh, ik zat daar in dat kantoor. En uh, toen komt hij naar een kwartier terug. Toen zegt hij tegen me: Nou, uh, we hebben het even uitgezocht en. Uh, ja, er dat, dat is iets, iets ingeslopen. Hij zegt, maar uh, het komt wel in orde, hoor. Ik zeg, het komt wel in orde. Ik zeg, ik ga niet zonder geld hier de deur uit. Dus Dan blijf ik hier overnachten. Ik zeg, dat... oh. Hij zegt, nee, dat hoeft ook niet. Hij zegt, uh, ik zal uh, een cheque uit laten schrijven. En u kan nu beneden bij de kassier, kan u die innen. Nou... Kan je het voorstellen. En weet u nog hoeveel die check was? Bedroeg? Ja, dat was uh, even kijken. Voor vier kinderen was het 375 gulden. Dat was in die tijd, daar kon je behoorlijk wat van doen waarschijnlijk. Ja, precies. En wat heeft u, wat, hoe heeft u hem uh, uw dankbaarheid laten blijken? Nou, ik, ik, uh, ik heb uh, ze allebei van handen gepakt. Ik zeg, ik weet niet hoe hij mij gered heeft bent u hem nog wel eens tegengekomen later? Nee, nooit meer. Nee. Ik hoefde er niet meer te komen. Maar uh, ja, ik heb het heel goed laten blijken. Maar dat ik in die lift stond te zei van... als het mij niet lukt, mm -hmm. dan leg ik hier een bom onder die lift. Ja. He, heeft hij daar nog wat van gezegd overigens? Nee, daar heeft hij niks van gezegd. Daar nee, heeft hij niet op gereageerd. Alleen met heel uh, zo'n nuchter zei hij van... Nou, dan moet u bij mij zijn. Gaat u maar mee. Ach, ach, ach, ach. En daarna heeft u nooit meer daar iets uh, om, om geld te hoeven bedelen. Nee, dat hoef ik niet te doen, nee. nee. Ik was zo gelukkig toen ik er buiten liep. Ja. En, maar ik schrok wel van mijn eigen les eigenlijk. Nou, dat, ja. dat heeft ook wel iets charmants, toch? Ja, toch. <laughs> Dank, Betty, voor het, het verhaal. het is voor je kinderen... Dan doe je dat. Ja, dan doe je dat. Dank nou. voor het verhaal en nog een hele goede nacht. Dankjewel. Dag. Dag. We praten over rechtvaardigheid. Wanneer bent u voor iemand of iemand voor u in de bres gesprongen... omdat de situatie niet rechtvaardig was in de ogen van de een of in de ogen van de ander? U kunt daarover bellen naar 0800-1121 of mailen naar casaluna J. Hooks, hide your colors. Goedendag, Astrid. Hi, goedendag. Oh, Frits. Frits, ja. Dat is ook helemaal goed. Ja, ja, ja. Nou, rechtvaardigheid, hè? Ja. En ja, moet ik even in het kort schetsen. Uh, ooit begonnen in de scheepvaart, jongste bediende, geëindigd als concerndirecteur. Uh, op latere leeftijd, uh, leidinggevend, steeds in aanraking komend met uh, allerlei persoonlijke problematieken van personeel. Waardoor je dan maar eerst sociaal werker wordt, als wat anders. Uh, dat heeft mij doen besluiten, na mijn pensioen. om juist op dat stuk verder te gaan. En ik heb toen uh, voor de psychiatrie gekozen. Voor de ja. mensen die daar dus. Uh, ja, aanwezig zijn en die het soms best wel heel moeilijk hebben. Uh, nou, dat heeft, uh, is geëindigd in. De, of geëindigd, dat is dan. Ik ben inmiddels voorzitter van de beleidsraad van Bavo Europort, mm -hmm. Onderdeel van Pernaschia Bavo Groep, de grootste GGZ. Geestelijke gezondheidszorginstelling van Nederland. En ik, rechtvaardigheid. Ja, dat is de basis van mijn motieven. Om juist iets voor deze doelgroep te zijn. Uh, als beleidsraad heb je op wettelijke basis... ...heb je... Uh, de mogelijkheden om het beleid bij te sturen waar je denkt dat dat voor cliënten noodzakelijk is. Om accenten aan te brengen. Uh, gewoon in het belang van deze mensen. Uh, dat, buiten dat ben uh, ik lid van de klachtencommissie. Dan ga je voor individuen. Mm -hmm. En probeer je zo rechtvaardig mogelijk hun belangen te dienen... Uh, Juist in deze tijd met bezuinigingen, toestanden, weet ik het allemaal wel. Dat vindt zoveel plaats. En aan de andere kant, rechtvaardig bezig zijn voor die zwakkere doelgroep... die het nu even moeilijk heeft, dat geeft ook heel veel terug. Ja, wat dan? Dat geeft heel veel terug. Uh, iets heel recent. Ik ken ook veel patiënten persoonlijk... En die weten waar ik mee bezig ben, met een uh, groep van 36 mensen. En dan komen ze op je af. Ik uh, het schiet me nou een lees te bidden, dat was uh, vorige week een uh, jong meisje, 18, 19 jaar. En in opname, dus ja, best wel moeilijk. En dan ziet ze me aankomen, dan komt ze met een cadeautje aan... Nou, dan kan ik wel weer maanden vooruit, hoor. Ja. <laughs> dan kan ik wel weer maanden vooruit. Nou, dat soort dingen. Dus gewoon rechtvaardig bezig zijn voor de mensen... die het waarschijnlijk even maar deels zelf kunnen. Fijn dat je dit verhaal vertelde, Frits. We gaan naar de laatste beller voordat we het uur gaan afronden. En ik wens jou een hele goede nacht. Oké, okay, dank je. Hoi. Hoi, Astrid. Ja, goedenavond. Ja. ja. Uh, nou, ik heb een broer gehad. Hij is nu overleden. En die ja, hadden ernstige COPD. En hij had een verstandelijke beperking. En na het overlijden van mijn ouders ben ik er altijd voor blijven zorgen. En hij woonde tegenover mij in de ouderlijke woning. En ik woonde vlakbij. En hij, we hadden daardoor allebei onze privacy. En ik heb hem altijd verzorgd zonder inmenging van welke... Profi Professionele hulpverlener dan ook. Ik heb het gewoon zelf op mijn manier gedaan. En ik ben er heel erg trots op. Ik ben er dubbel trots op. Omdat ik nu zie dat de staatssecretaris het tolereert. dat mensen drie jaar aan de muur vastgebonden zitten. En het kan dan niet anders. Nou, het kan allemaal wel anders. En ik heb het allemaal uit de gestampte pot zo geleerd. En ik ben ik, dan ben ik dan gewoon trots. Nou, terecht. Maar hoe lang heb je en, dat gedaan? 30 jaar. Dertig jaar? Ja. En wat hield het praktisch in? Uh, wat hield het in? Hij had vaardigheden die hij wel had en vaardigheden die hij niet had. Hij kon heel slim uit de bus komen, want hij had een redelijk goed geheugen. Dus als hij iets hoorde, dan vertelde hij dat. Mm -hmm. ja, hij begreep eigenlijk niet wat hij vertelde. Ja, dan had hij andere geen ergen. En het was ook heel op sociale werkplaatsen. Je kon gewoon duidelijk merken dat hij verstandelijk beperkt was. Mm -hmm. En hij had een COPD. Op een gegeven moment, ik had een auto, hij woonde vlakbij mij. Ik heb ervoor gezorgd, niet alleen voor een schone onderbroek en een hap eten. Hij at iedere dag bij mij. So. Hij ging naar zijn werk. Hij ontbeet zelf. En maakte zelfs zijn brood klaar om mee te nemen. Wassen en strijken deed ik. En ik had een huishoudelijke hulp in zijn huis. Dat deed ik niet. En als ik wegging, dan nam ik hem mee. En vakanties nam ik hem mee. Dus dat viel, dat viel toch wel veel in. Behoorlijk, En dan had hè? ik een invalidekaart voor hem aangevraagd voor de auto. En wilde ik die auto bij hem voor de deur zetten. Mm -hmm. Maar hij had geen auto. Nee, dat hoeft hij ook niet te hebben. Hij moet die plaats hebben en ik rijd die auto. En hij werd daar ook gelijk voor gekeurd dat hij dat nodig had. En ze heeft het een jaar geduurd en ik kreeg die kaart, die plaats maar niet. En als ik dan naar de gemeente belde, nee dan was het bij, ja, hoe heette dat, was het CBR? Yeah. Ja. Ja, nou goed. En dan was het tijd en zo speelde ze steeds de bal heen en weer. Toen had ik weer naar het CBR gebeld. En ze zei ze, ja, het ligt aan de gemeente. Dus ik bel gelijk erachteraan de gemeente. Nee, het ligt aan hun. Ik zeg nu ben ik het zo verschrikkelijk zat. Ik ga er naartoe. En ik ben er vandaag en ik ga pas weg als ik het kaart heb. Mm -hmm. En ze zei, doe u dat alleen? Ik zei, ja, dat doe ik alleen. En ik leg de haak neer. Ik denk, doe ik dat alleen? Dat is eigenlijk niet verstandig. Ik ben een krant. En ik vraag of er iemand meegaat. En toen zei ze. Dus ik dat verhaal vertelt. ja hoor. Toen zei ze. wanneer gaat u de hele zorg nu? Hij zei, kan je een kwartier wachten. Nou. En toen is er een journalist mee geweest. En eigenlijk. Ja, die deur werd, werd was gesloten toen ik daar belde. Ik klop en doen En ze we die deur open doen. Ik zei, ja, ik ga niet door een dichte deur. Dat sloeg ook al nergens op. Hij zei, ja, we zijn gesloten. Ik zei, ja, nou ben ik binnen. En ik ben daar gaan zitten. Ja, nee, dat kon niet. Want ik zei, ja, ik ben binnen. Ik ga pas weer als alles geregeld is. Ja, dat kan wel lang duren. Ik zeg ik heb een week de tijd. Nou, dat vond ik wel erg lang. Nou, niemand wist er raad mee. En ik, ja, maar dat moet zo. En nou ja, ze hadden alle... Is kan dat zijn, maar ik doe dat niet. En uh, ja, ik had dan ook nog een opmerking van... Uh, ja, en we zijn zo goed. Ik zeg, ja, ik zet de bakken, leg ook geen verbrandbrood en dus etenlaan. Ik zeg, dan blijf ik hier maar om te iedereen te vertellen hoe jullie zijn. Mm -hmm. En ik bleef volhouden. En... En dat heb ik ook gedaan en zei ze, ja, maar dan moet er nog een plaat komen en dat moet vandaag betaald. Want ik zeg, ik ga dat vandaag betalen en ik ga die plaat wel bestellen. En dan ga ik nu naartoe. Ik, zeg, en ik ja dan, uh, zullen we zullen u een excuusbrief geven. Ik zeg, dan zit ik niet op te wachten. Ik kom voor die, voor die plaat. En die moet deze week nog geplaatst worden. Ik ga ook steeds brutaler worden. En op en, en alles wat ze zei, zei: nee, daar kom ik niet voor. En, en ze zei, ja, maar, wat blijf, ik, zei, maar wat blijf, ik blijf hier een week. En nou ja, ze, ze begrepen er helemaal niks van, maar ze, bleven, ze kregen wel in de gaten dat ik niet wegging. Nou, toen heb ik die plaats gehad. En ja, de, het heeft in de krant gestaan. ze is ook een foto bij gemaakt. Daar sta ik samen met mijn broer staan bij de auto. Nou, als ik die foto nu nog zie, schrik ik van mezelf. Zo neidig ben ik. Astrid, we moeten er bijna uit. Ja. Maar gelukkig heb je en, je verhaal kunnen afronden. En uh, ik, ik heb die plaats op zaterdagmorgen... waar ze uh, de paal had plaatsen... en ik heb een grote bosbloemen met een brief gekregen. Nou, super. Dankjewel dan voor je verhaal, Astrid. Je we, moeten de, we moeten er echt uit. Dankjewel voor je verhaal. En uh, ik spreek nog even het antwoordapparaat in... voor Frank, die hier morgen zit. Dit is de voicemail van Casa Luna... Dag Frank, bij jou te gast is Paul de Krom, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat was voor hem het hoogtepunt en wat het dieptepunt tijdens de algemene beschouwingen? Een mooi gesprek. En ik wens u een hele goede nacht. En tot morgen.